door kokmakelaars.nl Het is nu 4 uur Clemens Peters met het NOS Journaal De politie heeft in Heerlen twee mannen aangehouden voor het schieten op voorbijgangers Vanaf 30 april is er een aantal incidenten geweest waarbij steeds met een luchtdrukpistool of een luchtdrukgeweer werd geschoten Vanuit een woning werden andere een pizzabezorger en taxichauffeur zonder vuur genomen Een van de mensen die werd geraakt moest naar het ziekenhuis om een kogeltje uit zijn hand te laten verwijderen in Utrecht en Amersfoort en het gebied eromheen werkt de OV-chipkaart niet. Door een softwarestoring krijgen reizigers die op een bus van Connection of het Utrechtse vervoerbedrijf GVU stappen... de mededeling dat hun OV-kaart ongeldig is. Het is volgens Connection nog onduidelijk, waardoor de software het niet meer doet. Busreizigers mogen gratis met de bus totdat de storing is verholpen. Dat zal naar verwachting later op de dag het geval zijn. In Zweden zijn twee mannen gearresteerd op verdenking van brandstichting... bij de cartoon-tekenaar Lars Wilks. In elk geval één verdachte is van Kosovaarse afkomst. Vrijdagnacht werd brand gesticht in het huis van de Zweedse cartoonist. Het vuur doofde vanzelf en er was weinig schade. Lars Wilks was toen niet thuis. Hij wordt al jaren bedreigd omdat hij de profeet Mohammed als hond heeft getekend. Wilks werd dinsdag nog tijdens een lezing over de vrijheid van meningsuiting... door een man belaagd. De tekenaar bleef daarbij ongedeerd. De Franse lerares die in Iran vast zat voor spionage is weer terug in Frankrijk. De vrouw, Cotilde Reis, werd vorig jaar juli op het vliegveld van Teheran gearresteerd. Ze zou met haar mobiele telefoon foto's hebben gemaakt van een demonstratie tegen de herverkiezing van president Ahmadinejad. Gisteren maakte haar advocaat bekend dat haar gevangenisstraf was omgezet in een boete van 285.000 dollar. Die boete zou gisteren zijn betaald. President Sarkozy zal Reis later vandaag ontvangen in het Élysée. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en kan er wat lichte regen vallen. Het is een graad of 16. Morgen vallen er enkele buien en wordt het 12 graden aan zee tot 16 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Ook in de lente, de hele middag. Het geluid van Kennermerland Zuid. Via 89.0 op de kabel en overal op 105.8 FM. naar Zondag in Kennemerland, het derde en tevens laatste uur van deze zondagmiddag. En soms is het jammer dat er wel eens wat nieuws tussendoor heen moet van uh, de collega's van de NOS. Want dan hadden we kunnen horen dat er flink was gescoord bij de wedstrijd Bloemendaal-HGC. Ja, we verlieten de uitzending met de stand voor het nieuws 2 tegen 2. En we zeiden het wachten is op een doelpunt. Nou, de... 2000 toeschouwers hier op het kopje zijn op een wenker bediend. Want uh, Ronald Brouwer die uh, nu ook weer uh, richting uh, Guus Vogels opstond... in de slotminuten van, <laughs> van, van de tweede helft. En uh, andermaal uh, Guus Vogels uh, weten verslaan uh, brengt... Uh, de actuele stand is 6 tegen 2. Uh, ja, uh, 4 doelpunt. Maar... Uh, we waren gebleven bij de, de 3-2 van Brouwer. Dat uh, bracht uh, de opluchting bij Bloemendaal. En ook uh, zelfvertrouwen keerde terug. De Nooier persoonlijk uh, zorgde voor 4-2. Voor uh, en Brouwer, en zojuist weer Brouwer. Met zijn vierde doelpunt uh, van de, in uh, deze wedstrijd. Uh, brengt uh, waarschijnlijk, want we hebben nog te spelen, 1 of 1,5 minuut. De eindstand op 6 tegen twee. Nou, uh, dat hadden we natuurlijk aan het begin van die tweede helft niet uh, kunnen denken. En moeten we toch concluderen dat uh, fysiek en, en conditioneel Bloemendaal uh, heel goed uh, bezig is. Want in de tweede helft, uh, in het, aan het slot van die tweede helft, werd HGC zoek gespeeld en als je dan bedenkt dat daar uh, verdedigers zijn als uh, Karsa, en doelman als Vogels en je scoort dan uh, zes keer en het had er misschien nog wel uh, als alle mogelijkheden bij elkaar op waren geteld nog meer kunnen zijn, dan uh, tekent dit toch wel van dat Bloemendaal precies op tijd klaar is voor de playoffs, precies op tijd klaar is om wellicht de vijfde landstitel op rij binnen te halen, maar zover zijn we natuurlijk uh, nog niet. De slotseconde uh, van het uh, duel. HGC Bloemendaal. En Guus Vogels, de Doeman van HGC, die zat er zojuist bij. Met, uh, met de knieën zo op zijn knieën, op zijn hurken. Met uh, de stick in de hand. Uh, ja, zo'n grote naam. En als je dan op het kopje voor zoveel toeschouwers. een uh, zes om je oren krijgt. dat is uh, geen uh, leuk afscheid van je laatste competitieduel Want zo mag het toch wel worden uh, genoemd. Uh, HGC gaat nog een keer aanvallen. Uh, Zij het uh, in een langzaam tempo. Heel uh, diep uh, wordt. Die bal gespeeld, maar eenvoudig voor David, David Quest uh, om op te vangen aan de linkerkant uh, met uh, Brouwer. Uh, er probeert uh, Rick van Kan uh, aan te spelen, of is het Olme Meijer? Nee, het is, uh, hij gaat uh, in het midden naar uh, Schuurman, maar die verslikt zich in een uh, verdediger. Er zal nog een doelpunt komen van Hagenzee, maar Jaap Stokman Red met het voetje en ook deze kans uh, is HGC niet uh, gegund. Uh, Bloemendaal nog een keer uh, op de eigen helft. Rustig tikken naar voren. En dan uh, met, uh, weer met David Quest die zijn verdedigende positie heeft uh, verlaten. En nu aan de linkerkant uh, Ronald Brouwer aanspeelt. Maar Brouwer kiest niet voor de diepte. Hij kiest uh, voor zekerheid. Ebi uh, Kessing dan maar. Uh, zal dan een lange bal komen richting cornervlag En daar wordt achteraan gesprint door Van Milo. Maar die bal is uh, veel te ver. Dan gaat er één vinger omhoog. Van de scheidsrechter Bruning. En dat betekent nog 60 seconden. En dan eindigt Bloemendaal de competitie 2009-2010 uh, als nummer 1 uh, van de hoofdklasse. En uh, dat, uh, dat, zal, uh, dat zal goed smaken. De afloop uh, hier bij de, bij de toeschouwers. Andermaal, uh, HGC nog een keer... Uh, ...in de diepte uh, gespeeld uh, rond... Uh, ...Bloemendaal stoort... ...maar het is uh, Jackson, uh, de strafkornerman... ...die uh, opstoomt, uh, een balletje geeft... Uh, ...richting uh, voorwaarts van As... ...en die komt dan uh, rond de 23 meterlijn... ...en die gaat uh, aan de linkerkant van het doel... ...zij het, dat uh, wellicht Jaap Stokman nog bijgezet ...met het voetje uh, over de zijlijn. Lange corner genomen... Maar die bal gaat richting andere hoekvlag en is het Wouter Jolie die nog voor de laatste keren wellicht de bal terug mag brengen in het spel. Uh, hij kijkt samen met Oma Meijer... En dan wordt er gefloten. Het eindsignaal is daar. Bloemendaal doet hele goede zaken vanmiddag. Het uh, verslaat uh, Koppel over HGC. En de drie punten zijn genoeg om te eindigen als lijstaanvoerder in de competitie. Nou, rond half vijf praten we met Remco van Wijk, de assistent trainer, over deze wedstrijd en over de toekomst. En natuurlijk over de playoffs die over veertien dagen na de Pinksteren gaan beginnen. Vooralsnog... Bloemendaal in veest-stemming. Het verslaat HGC op het kopje met 6 tegen 2. En daar natuurlijk zoveel meer over. In de programma zondag in Camerland dus zometeen rond half 5. Een, uh, een samenvatting van de wedstrijd van Bloemendaal tegen HGC. Die gewonnen werd door Bloemendaal. <middels> As a good woman And I want you to be my wife Do you time and time and again Oh, yes, I know Yes, I know Every time I wanna see you, I can't find the words to tell you so Baby, baby, baby Oh, when I told you Girl, I'm an average guy You seem to know just how I really feel Cause I can't let you go time and time again. I am not your Casanova. Armando Bond night, night, night. putting it down all with the DJ lovely, day. beautiful all night, all Alexandra night, night, Herb, That is, all night, all night, now let's get it in. Night, all night, night, night, all night, night. Night. I see everybody around, but it feels like we're in private. Having, having. I know you Unleash the peace of my mind I'm a freak pair. Alexandra, I like it but make sure that you're ready See, I met her at the bar Introduced myself as Bulldog That's when she l Then we took shots, shots, shots, shots, shots, shot, shots for show She threw dress, stockings, no thong Mommy got it going on She heard her favorite song I told the DJ, play it all night long Let's go We luisteren naar AB Radio en CFM Zandvoort op de zondagmiddag. Het is acht minuten voor half vijf. Over een paar minuten gaan we praten met onze verslaggever bij uh, Hockeyclub Bloemenuil. Over het verloop van de wedstrijd. Even kort samengevat van hoe die wedstrijd nou precies in elkaar staat. Wat er allemaal gebeurd is. En natuurlijk gaan we ook een van de spelers daar aan de tand voeren. Daar zometeen dus veel meer over na. In ieder geval muziek van Holly Johnson. Is een DJ. En van de muziek gaan we weer snel naar het hockeyveld van Bloemendaal. Voor eventjes een nabeschouwing van de wedstrijd Bloemendaal tegen HGC. De wedstrijd die gewonnen werd door Bloemendaal en Frits. Ja, in een 41 duel, Roderick, mag je rustig zeggen. stelde Bloemendaal in de tweede helft de orde op zaken door de lijstaanvoerder HGC met. 6-2 te verslaan. Naast mij assistent trainercoach Remco van Wijk Wat een wedstrijd vanmiddag Remco Ja, ik denk dat uh, het publiek de grote winnaar is. Uh, het was een fantastische wedstrijd om te zien. Uh, ja, het ging om de eerste plek in de competitie. Uh, en gelukkig hebben wij in de tweede helft uh, op een hele mooie manier, zeker ons aanvalsspel, op een hele mooie manier een aantal goals gemaakt en uh, daardoor stel je de EEL veilig voor volgend jaar en uh, ik denk dat dit voor ons een goede generale was uh, voor het uh, serieuze werk straks in de play-offs. Wat gaat nou de doorslag? Uh, de individuele klassen van uh, de Noije, Dwaeyer, Brouwer, topvorm. Van hen? Ja, de jongens zijn natuurlijk wel heel scherp nu en ik moet zeggen dat, dat inderdaad uh, Jamie Ronald en, en Teun wel uh, ongelooflijk gas aan het geven waren vandaag. Zeker. En daar profiteert gewoon het hele team van. Uh, zij creëren ruimte voor andere spelers en, uh, en ze zijn zelf scorend. Dus die jongens uh, die zijn op dit moment zijn ze in, in bloedvorm. Dus uh, uh, wij hebben in ieder geval heel veel zin om in, uh, over twee weken aan de slag te gaan uh, uh, voor de playoffs. Ja, uh, doe maar een uh, Vogels van HGC. Die, uh, die kregen vandaag zes uh, om zijn oren. Uh, uh, hoe is zoiets mogelijk in zo'n team, denk jij? Uh, hebben ze het laten lopen uh, ergens in hun achterhoofd? Ja, misschien op een gegeven moment in de tweede helft wel. Maar ik denk dat, ze, dat we... De, Rusland was 2-2, dus het ging allemaal gelijk op. En uh, uh, je ziet hem toch dat op een manier... dat wij dan thuis spelen, daar hebben we een goed gevoel bij. En uh, uh, daardoor trekken het eigenlijk aan het langs zijn. Maar uh, ja, wat ik eigenlijk wil zeggen is dat we gewoon... dat nu eigenlijk de competitie opnieuw begint... Uh, je staat bovenaan, prima, EL, stelt. Maar nu begint voor ons uh, de competitie. Omdat ja. je gewoon een titelkandidaat bent en je hebt een titel te verdedigen. Het is een heel uh, ander verhaal natuurlijk, de play-offs. Die, uh, die barsten los uh, het weekend na Pinksteren. Jij weet al de tegenstander van Bloemendaal in de eerste ronde van die play-offs. Ja, ik had uh, zoals ik het nu begrepen heb dat het Lager dus inderdaad uh, tegenstander wordt. Uh, er is nog een beetje oneenigheid over de uitslagen. Maar volgens mij is nu Lager uh, nummer 4 en OZ nummer 3. Dus dan ja. zou betekenen dat wij tegen Lager spelen. En uh, ja goed, het, de, wat ik zeg, dat het zijn nieuwe wedstrijden, en zijn andere wedstrijden. En uh, we waren voor het eerst in de play-offs. Dus uh, ja, dat kan gewoon een hele, een hele mooie serie wedstrijden worden. Ja, ik doe het uit mijn hoofd, zaterdag 29 mei zouden dan Bloemendaal uitspelen uh, uh, in het gooi. De zondag daarop uh, de tweede wedstrijd, uh, hier op het kopje. En eventueel een derde beslissende wedstrijd, die zou dan woensdagavond hier uh, kunnen worden gespeeld. Ja, ja dat, precies dat het programma. En uh, ja goed, uh, wat ik zei, zo'n zo eerste wedstrijd play-offs is altijd een beetje aftasten uh, hoe het gaat. En op een gegeven moment gaat die wedstrijd. Het los. En zo'n eerste wedstrijd is best wel cruciaal in zo'n zo serie. Absoluut, ja. Je staat 1-0 voor en, dan, en wij hebben dan een thuisvoordeel. Dus uh, ik denk dat die eerste wedstrijd uh, best wel bepalend kan zijn voor het verloop van de eerste ronde. Ja, uh, tot zover de nabije toekomst. Uh, na dit seizoen ga je bij Bloemendaal vertrekken en ga je aan de slag als hoofdtrainer bij Breda. Ja klopt. Ik, uh, ik heb besloten om een andere uitdaging te, uh, aan te gaan uh, in de zin van coachen. Ik ben hier een aantal jaren bij betrokken. Ik heb het dus zelf gehokke. Op een gegeven moment wil je gewoon uh, eens kijken hoe je dat zelf uh, zou aanpakken. En, en uh, ja, ik heb natuurlijk hier uh, een aantal prachtige jaren gehad als hockeyer, maar ook als coach of als assistentcoach. Uh, vorig jaar pak je de dubbel, landskampioenschap en de EAL. Uh, dit jaar ga je weer voor de prijzen. Daarvoor heb je uh, de titel gepakt. Dus uh, het klinkt een beetje arm, maar ik vond het uh, voor mezelf een keer tijd om. Uh, om, om, om gewoon bij uh, uh, een andere club aan de gang te gaan misschien wel op een wat lager niveau of zeker op een lager niveau en is uh, te kijken hoe dat bevalt en uh, ik heb hier een prachtige tijd gehad en ik zal met heel veel plezier terugdenken aan de periode bloem nou. ja, en ik denk met heel veel plezier dat ik jou heb zien spelen. Want ik kan me nog herinneren dat jij een, een spits was die het vaak aan de stok had met de scheidsrechter. Ja, ik, ik, uh, ik had af en toe wel eens een meningsverschil met, met de scheidsrechter, maar dat was ook met tegenstanders en dat was vanavond wel weer prima. Dus ja, ja ik was helemaal een, een hele fanatieke jongen en uh, misschien af en toe iets te emotioneel, maar... Ja, heel erg gedreven om te winnen en ik, ik kan ongelooflijk slecht tegen me verliezen. Dus ik hoop dat ik dat als coach ook straks ja. bij Breda naar voren kan brengen. Ja, dat, dat, die, die, dat, dat karakter, ja, ik kan er bijna niet uitkomen. Dat karakter, uh, wat je meeneemt, uh, neem je dat ook mee als coach of. Uh, want ik zag je nou, ik, heb, uh, ik zag je vanmiddag zo met je armen over elkaar gekruist bij de bij de paal van de duke uitstaan Of wil je een coach zijn die rust uitstraalt? Dat lijkt me voor jou heel moeilijk. Ja, dat klinkt heel raar nu, zeg maar. Ik, ik zo voel ik het wel. Ik, ik zit uh, langs de langs de lijn zit ik zit ik heel ontspannen te kijken. En dan heb ik niet dezelfde emotie die ik als speler heb. Maar ben je toch weer wat meer, meer analytisch bezig van te kijken wat er goed gaat en wat er niet goed gaat. En eh, die rust kan ik gelukkig wel bewaren. Omdat je die wedstrijdspanning, die herken je van die spelers. En ik kan daar wel uitstappen en nog en, en goed blijven kijken naar, naar hoe we aan het spelen zijn. Ja, je jouw ervaring, breng je die ook over op, op, op een brouwer? Dat je zegt van blijf daar samen bij die middellijn. Die bal die komt en is die van jou? Ja, ik denk dat met jongens als Ronald en als Jamie en als Steun. Dat zijn jongens die moet je alle faciliteiten geven om zich optimaal kunnen voorbereiden, want die hoeft niet eens hoef heel veel te coachen. Nee. Ja, ja. En die weten precies hoe ze zelf uh, uh, ervoor moeten staan straks met de playoffs. En de jongens, je ziet nu aan ze dat ze nu ook op trainingen, dat ze extra gas geven om zelf straks gewoon op een, op een uh, allerhoogste niveau die wedstrijd in te gaan. En dat was vandaag een voorbode op wat er over de week gaat gebeuren. Oké, okay. we gaan afsluiten. Bloemendaal stelt vandaag de koppositie veilig en speelt in de eerste playoffsronde. ronde, we zeggen het nog maar even voorzichtig, waarschijnlijk tegen Laren op 29 en 30 mei. Maar het versloeg HGC met 6-2. En de assistentcoach, trainer Remco van Wijk. Zullen dat de laatste wedstrijden zijn die hij meemaakt op de bank. Want dan vertrekt hij als hoofdcoach naar Breda. Veel succes in Brabant. En dat zijn dus Frits Reek vanaf het hockeyveld in Bloemendaal. Frits, dankjewel Nieuwe, voor je bijdrage deze middag tijdens zondag in Kennemerland. En wij gaan verder met muziek van Weyland. I won't be standing with my back against the wall. Take some time to make me understand and maybe I realize this feeling's not so new at all.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 en Female Intuition op AB Radio en CFM Zandvoort. Het is kwart voor vijf zometeen nog een kort nieuwsoverzicht... wat er allemaal gebeurd is in de regio Zuid-Kennemerland. Daar zometeen dus veel meer over. Na in ieder geval muziek van DJ Jurgen. 3 minuten voor 5. Je luistert naar het programma Zondag in Kennemerland... en je hoorde Miss Montreal en This Is My Life. Ik had het je beloofd, eventjes een overzicht van het nieuws... uit de regio Zuid-Kennemerland. En dat doen we dan met de headlines van abradio.nl. Namelijk die luiden als volgt: Tennisleden tijdelijk op straat door kortstondig brandje. Dat was dus gisteravond bij de tennisclub aan de Johan Verhulstweg in Bloemendaal. Nou, gisteravond was ook uh, het een en ander aan de hand in de Conjeestraat. Dat wat positiever. Daar waren hoge temperaturen tijdens het zomerfeest. Verder nog headlines. Politie houdt een snorfietsdief aan en twee anderen ontkomen. Auto volledig uitgebrand op een parkeertrein in Spaarnwoude. Dat was uh, vannacht dus uh, in het recreën. Gebied Spaarwoude bij de burgemeester van Essenweg. Ook vannacht een brand uh, aan de Paviljoenslaan in Haarlem. En uh, ook staat er een bericht op de website van AB Radio dat er een man in het water is gesprongen om aan de politie te ontkomen. Even uh, ingefocust op uh, het bericht van die woningbrand aan de Paviljoenslaan. Uh, de meldkamer van de brandweer kreeg zondagochtend rond 4 uh, uur vannacht dus de melding van een woningbrand in een pand aan de Paviljoenslaan in Haarlem. De aankomst van de brandweer kwam er veel rook uit de pand, welke tegen de Haarlem hout aan ligt. Nou, bij de brand geraakte. Gelukkig niemand gewond en de bewoners van het pand werden buiten voor de deur opgevangen en gecontroleerd door het ambulancepersoneel. Vanwege de rook uh, uh, en de inzet van de brandweer werden ongeveer 20 minuten de brand opgeschaald naar middelbrand. En die woning heeft aanzienlijke rook en waterschade opgelopen. En de toedracht van de brand die is nog onbekend. En wil je foto's bij de headlines die zojuist uh, genoemd zijn? En meer informatie kan je kijken op www.abradio.nl Daar vind je het nieuws uit de regio met uh, nieuwstexten en uh, foto's, et cetera, et cetera. En voor Zandvoorts nieuws kun je natuurlijk ook gewoon kijken... op de website van de collega's van ZFM Zandvoort. Dat is www.zfmzandvoort.nl nou, Tot zover zondag in Kenemland Zo meteen op AW Radio nog uh, fijne muziek. En later op de avond zal City ook nog Tepsepi En bij ZFM Zandvoort natuurlijk ook nog Tepsepi en fijne programma's. Dit is in ieder geval zondag in Kenemland. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. to see